1 Uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Luik herdenkt slachtoffers van schietpartij, drie arrestaties voor Groningse branden en grondleggen Russische ruimtevaart overleden. Af en toe zon, maar vanmiddag ook buien. Het wordt ongeveer 8 graden, vooral in het noorden en in Limburg staat er veel wind. Morgen is er wat minder wind, maar dan wel weer buien en het wordt een graadje frisser. Vrijdag onstuimig en nat en het weekend rustiger en waarschijnlijk wat frisser... met toenemende kans op een winterse bui. In Luik wordt op allerlei manieren stilgestaan... bij de slachtoffers van het schietincident van gisteren. Verslaggever Filip Heijmans van de VAT is op de plek waar het allemaal gebeurde. Filip, hoe is de sfeer daar op dit moment? Wel, het is hier sowieso een heel druk plein. Maar er zijn veel mensen die hier op dit ogenblik bloemen komen neerleggen. Mensen die kaarsjes laten branden. Er zijn opvallend veel schoolkinderen bij. Want er zijn een, ja, veel jonge mensen betrokken hierbij. Mensen die van hun examen kwamen... En dus die komen hier allemaal hun rouw betuigen, die komen een beetje wenen, uh, die dragen rouwlintjes rond hun arm. Dus het is hier wel een herdenkingssfeer. Is daar nog veel bewaking, beveiliging aanwezig? Nee, op dit ogenblik niet. De politie houdt natuurlijk wel een oogje in het zeil. Maar ze gaan ervan uit, ja, het was toch een actie van maar één enkele man. Dus voorlopig hoeven we niet veel te vrezen. Maar natuurlijk, uh, de agenten zijn wel aanwezig op de achtergrond. Ja, herdenking dus, uh, algemene uh, rouw. Um, ja, als je het ziet, uh, is, gaat de zaak eromheen uh, in Luik, gaat alles gewoon door? Of is er toch iets onwerkelijks? Ja, het leven gaat natuurlijk door. Hè. Het vreemde is een beetje is, er is hier een kerstmarkt opgesteld op, de, op het plein waar het allemaal gebeurd is. En die kerstmarkt die is nu gewoon open. Maar heel veel mensen zijn er op dit ogenblik toch nog niet. En ja, de mensen moeten naar hun werk, die moeten naar school... Maar je merkt wel, als je met hen praat en ze praten, dan uh, zit het wel heel diep. De wonden is echt wel geslagen, er is een trauma. In sommige scholen, hier zijn ook de examens nu wel afgelast. Om dat te beseffen, die, die kunnen daar nu niet mee bezig zijn. Die hebben wel andere dingen aan hun hoofd. Wat is het wat de mensen het meest geraakt heeft, denk je? Het feit dat het allemaal op zo'n heel doodgewone dag is gebeurd, denk ik, mensen die staan op de bus te wachten, die willen naar hun werk, die komen van school en gaan naar huis, en dan gebeurt er zoiets dat totaal onvoorzien is in het midden van een drukke stad. Ik denk dat dat heel veel indruk heeft gemaakt. Filip Heijmans van de VRT. De Partij voor de Dieren heeft het vertrouwen opgezegd in staatssecretaris Bleker van Landbouw en Natuur. Partijleider Thieme diende een motie van wantrouwen tegen hem in. Volgens Thieme gaat het door zijn beleid slechter met de natuur. De staatssecretaris is niet in staat de verplichtingen die het beheren van de natuur met zich meebrengt uit te voeren. En blijkt het in hem gestelde vertrouwen keer op keer niet waard. De Partij voor de Dieren vindt dat bleken de verhouding met de provincies en maatschappelijke organisaties op scherp heeft gezet. En dat hij adviezen van wetenschappers en adviseurs in de wind heeft geslagen. En ook heeft hij de Kamer geïnfo verkeerd geïnformeerd over de effecten van zijn beleid, zegt Time. En die motie zal het zeker niet halen. Dan naar China. In de zuidelijke Chinese provincie Guangdong is een conflict tussen de inwoners van een dorp en de politie heel hoog opgelopen. Er is nu sprake van een blokkade van de toegangswegen naar dat dorp. Correspondent in China Wouter Zwart, waar draait dat conflict eigenlijk om? Ja, dat speelt eigenlijk al een aantal maanden. Het gaat om landonteigening. Uh, er is daar heel veel land waar boeren op wonen en op werken elke dag. En dat land dat is zomaar ineens verkocht uh, voor hele dure real estate projecten daar. Zonder met die boeren over dat land te overleggen. Nou, het conflict, dat conflict is behoorlijk uit de hand gelopen. Er zijn protesten ontstaan afgelopen maanden. Uh, op een bepaald moment moesten de dorpsofficials zelfs het dorp uh, ontvluchten. Maar wat echt de vlam in de pan deed slaan... dat was afgelopen zondag de dood van een van de demonstranten... die in een politiecel werd vastgehouden. En ineens bleek te zijn overleden. Er is daar een blokkade opgeworpen. Uh, hoe, hoe, hoe dicht is die blokkade? Ja... De ja, spannen nu op dit moment. De bewoners zijn uh, heer en meester in hun eigen dorp. Er zijn daar geen ambtenaren dus meer. Maar wat de politie heeft gedaan... die heeft een soort van ja, beleg afgekondigd à la uh, de jarige Oorlog. Voedsel komt het uh, dorp niet meer in. Andere spullen komen het dorp niet meer in. Dat wordt allemaal tegengehouden. Uh, net als uh, allerlei andere dagelijkse behoeften. Uh, de boeren en de vissers die mogen ook het dorp niet meer uit. Dus er is een soort status quo ontstaan die heel gespannen is. Het is opmerkelijk dat dit soort berichten over China naar buiten komen. Conflicten in China. Je hoort ja. steeds vaker over dit soort massale protesten. Veel meer dan vroeger. Hoe kan dat eigenlijk? Ja, dat is een van die gevolgen echt van het steeds moderner wordende China. Mensen worden hier steeds rijker en wie rijker wordt, wordt ook steeds mondiger. Uh, je ziet dat mensen hier in China steeds beter op de hoogte zijn van hun rechten. Pikken ook niet altijd meer die autoritaire houding van de lokale overheden... die op hun beurt soms echt nog een beetje in die communistische tijd lijken te leven... waarin ze alles voor het zeggen hadden. Uh, bovendien, dat merk je ook, spelen die sociale media. Daar zijn ze weer, een hele grote uh, rol. Tegenwoordig kun je met een paar... Tweets heel China van een misstand uh, op de hoogte brengen. En ook wij weten het dan dus, de media. Uh, zelfs in dat streng gecontroleerde, uh, op dat streng gecontroleerde Chinese internet. Tja, en wat vroeger, oh. hè, toen de overheid nog letterlijk een dorp van de buitenwereld kon afsluiten... zodat niemand wist wat daar gebeurde. Ja, dat is niet meer mogelijk. En daarom hoorden we er ook veel vaker over. China-correspondent Wouter Zwart. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. De Groningse politie heeft in het Zand drie mannen aangehouden. Het gebeurde in verband met een onderzoek naar een reeks branden en inbraken in het noordoosten van Groningen. Die mannen werden thuis gearresteerd en in alle drie de huizen zijn hennepkwekerijen ontdekt. De drie verdachten zitten vast en ze worden verhoord. En het is niet duidelijk of ze ook worden verdacht van die branden. Maandag werd daarvoor al de 24-jarige Johnny B. opgepakt. Die bekend staat als de pyromaan van het Zand. In 2008 werd hij veroordeeld voor drie branden in dat Groningse dorp. De inval bij die drie mannen volgde op zijn aanhouding, zegt de politie Groningen. De 24-jarige man die wij eerder deze week hebben aangehouden... die komt in beeld als het gaat om een serie branden en inbraken. Naar aanleiding daarvan hebben wij ook een inval gedaan in de woning... van de 29-jarige man in het Zand. En dat is ook de reden geweest dat we de 29-jarige man hebben aangehouden.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 Dus je denkt dat je een goede uitgebreide aanvullende tandartsverzekering hebt afgesloten. En de eh, verzekeraar vergoedt maar een klein deel van de factuur die je ontvangt van je tandarts. Uit de tarieven die wel bekend zijn, komt naar voren dat er grote verschillen zijn. Zo is een tandarts die, eh, er is een tandarts die voor 26 euro een gaatje vult. Terwijl een collega daarvoor 82 euro rekent. In Haren in Groningen heeft een man met zijn hoofd de voorruit van een politiewagen gebroken. Hij werd afgelopen nacht aangehouden omdat hij door tuinen van buurtbewoners liep. De man sprak Frans en wilde zich niet legitimeren. En toen hij in de boeien werd geslagen begon hij te spugen en om zich heen te schoppen, de politie. Nou, de collega's probeerden meneer uh, onder controle te brengen door hem tegen de surveillanceauto auto aan te drukken. Vervolgens uh, ging de meneer uh, zo door de lint dat hij met zijn hoofd uh, keihard op de, op de voorruit beukte... Nou, dat ging zo hard dat de, de voorruiten ervan barsten. En nou ja, de collega's hadden de handen vol om uh, deze manier onder controle te krijgen. In Moskou is het brein achter het ruimtevaartprogramma... van de voormalige Sovjet-Unie overleden. Boris Tchertok ontwikkelde samen met zijn collega Korolev... de beroemde Soyuz, een raket die nog altijd wordt gebruikt. En verder was Tchertok de ontwerper van de Vostok. Met zo'n raket werd Yuri Gagarin in 1961... als eerste mens in een baan om de aarde gebracht. Chertok en zijn voornaamste collega's werden volledig afgeschermd van de buitenwereld. Hun bestaan werd als staatsgeheim beschouwd. En pas na 1989 mochten de Russische topingenieurs naar buiten treden. Boris Chertok was 99 jaar. Op de Atlantische Oceaan is vannacht een Nederlander gered. Het is Tom Sauer, die met een Britse roeimaat in de problemen was gekomen... doordat hun boot door een grote golf was omgeslagen en gezonken. Twee roeiers dobberden tien uur rond op een opblaasreddingsbootje op de Oceaan. En hun alarmsignaal bereikte een cruiseschip dat de twee lokaliseerde en oppikte. En ze zijn ongedeerd. Tom Sauer, dat is de zoon van media tycoon Dirk Sauer. Hij probeerde in 60 dagen de Atlantische Oceaan over te roeien. Daarmee wilde hij geld inzamelen voor de Johan Cruijff Foundation. Sport. In Perth, in Australië, zit de twaalfde dag van de wereldkampioenschappen zeilen er inmiddels op. Verslaggever Ajot Kloosterboer volgt dat toernooi. Ayot, hoe hebben de Nederlanders het gedaan? Ja, zeer wisselende resultaten vandaag. Dat lag aan het weer. De wind was erg onbetrouwbaar. En pas na vier uur wachten in de brandende zon konden de meeste zeilers aan de slag. Uh, windsurfer Dorian van Rijselberg kon daardoor maar één race varen. Maar die heeft hij wel gewonnen. Gisteren had hij een mislukte race. Uh, toen hij één rondje te vroeg finishte. Een soort Hilbert van der actie. Dat heeft hij vandaag helemaal goed gemaakt. Staat weer aan de leiding na vijf races. Um, dan de matchrace dames. Die hadden vandaag de halve... Nee, Pardon, de kwartfinale. Ze zijn daarin uitgeschakeld door Groot-Brittannië. Helaas kunnen ze dus niet verder zeilen om de medailles. En dan de lezer met Rutger van Schadeburg. Die is gezakt van een elfde naar een dertiende plek. Hij moet een top 8 varen om zijn, uh, zijn Olympische plek uh, af te dwingen. Dat uh, lukt nog niet helemaal. Um, en dan bij de 74 vrouwen, vrouwen met een enorm slechte dag voor Berghout en Westerhof. Die waren een 9 en een 31ste plaats. En ze hadden een heel erg moeilijke dag vandaag. Heel veel winddraaiingen, drukverschillen, uh, ontzettend lastig. En dat zie je ook aan de resultaten van iedereen. Het staat nog heel dicht bij elkaar en iedereen heeft er een slechte race bij staan. Waaronder wij ook uh, de laatste. Dus dit is een uh, aftrekwedstrijd. En... Uh, ja, die hadden we nog niet. Nog niet echt een hele slechte. Uh, maar ja, die moeten we nu mee gaan tellen. Dus nu hebben we nog uh, vijf races te gaan. En die moeten we wel allemaal uh, goed gaan varen nu. Dat was Lopke Berghout. En ze staat samen met Lisa Westerhof. Nog wel derde in het tussenklassement daar in Perth. En we hebben dank ook AJOD Kloosterboer. Het is bijna twaalf over één. We gaan naar de AWP goedemiddag. Goedemiddag. Staat file op de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam... tussen Hoogvliet en Pernis, 4 kilometer... is daar zojuist een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Drie rijstroken zijn dicht. De hoofdpunten van het nieuws. In Luik is een minuut stilte gehouden... voor de slachtoffers van de schietpartij van gisteren. De Groningse politie heeft in het zand drie mannen aangehouden. Een van hen, een man van 29, wordt verdacht van een reeks branden en inbraken... En in Moskou is het brein achter het ruimtevaartprogramma van de voormalige Sovjet-Unie overleden. Boris Tchertok ontwikkelde onder meer de Soyuz-raket, die nog altijd wordt gebruikt. Heel oud geworden, die man. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen lunch van de NCV. <lacht>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 Als u plannen hebt in die richting, er is een boekje dat heet Check Your Column en daar staan alle tips in. U hoort ook deel 3 van het radiodagboek van tennisser Robin Hazen. Die is veel onderweg, omdat hij er toch zelden is, is zijn appartement sober ingericht. en Veel aanloop heeft hij daar ook niet. Een uh, tafel met vier stoelen die ik uh, ja, uh, pas een enkeling uh, misschien echt allemaal tegelijk heb gebruikt. Misschien een uh, drie, vier keer. Ja, en dan na half twee, stand.nl. De stelling dan, het is goed dat de Eerste Kamer het verbod op onverdoofd ritueel slachten tegenhoudt. Korte termijn zal er geen verbod komen op het onbedwelmd ritueel slachten. Gisteravond veegt de meerderheid in de Eerste Kamer een wet van tafel met die strekking. Daarmee leed Marianne Thieme met haar Partij voor de Dieren een gevoelige nederlaag. De staatssecretaris van Landbouw die erover gaat, Henk Bleker, denkt er nu over om gedragsregels af te spreken rondom de rituele slacht.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 In kranten, tijdschriften, op radio en in tv-programma's... maar ook op websites. Overal kom je ze wel tegen. En ze hebben overal, alles wel, een, uh, overal wel een mening. Columnisten. Uh, maar wanneer is een column nou een goede column? En Lunch vraagt zich dus af, wat is het geheim van een goede column? Ik praat erover met Anne Boerrichter. Die is verbonden aan het taalcentrum VU in Amsterdam. Ze schreef met Erik Tichler het boekje Check je Column. En daarin staan de succesfactoren voor een goede column. Um, Anne Boerrichter, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is eigenlijk de definitie van een column? Nou, de weinige literatuur die er over columns bestaat... is het erover eens dat eigenlijk niet goed in een definitie valt te vatten wat een column is. Uh, rules are there are no rules, is eigenlijk het devies. Maar um, Erik en ik hebben gezegd, ook al laat de column zich moeilijk omschrijven... er zijn toch een aantal eigenschappen die regelmatig terugkomen. Uh, drie hele belangrijke vind ik ten eerste dat een column persoonlijk en origineel is... De columnist brengt in, zijn kol in een kolom de mening naar voren uh, of een verrassende kijk. Uh, ten tweede, als je ze vergelijkt met andere journalistieke teksten... zijn er in columns minder of zelfs geen grenzen aan inhoud en mening. En ten derde is een column bij uitstek persoonsgebonden. Alleen deze columnist had deze column kunnen schrijven. Mm -hmm. Dus dat zijn eigenlijk de drie vuistregels. En uh, als je dat nou een beetje bij elkaar mixt en een mm -hmm. beetje leuk Nederlands gebruikt, dan heb je een aardige column. Mm. Wat je zou kunnen zeggen is dat wat een column uniek maakt... Uh, is dat je het in een column als schrijver... een paar honderd woorden he helemaal, lekker voor, helemaal zelf voor het zeggen hebt. Dus het gaat om jouw mening, om jouw visie, om jouw manier van verwoorden. En je mag lekker ver gaan, je mag je lezer plagen... en prikkelen en uitdagen en je mag je uitleven in je taal en stijl. Um, maar dat betekent niet dat, je, nou, dat er geen geheimen zijn... die leiden tot een goede column. Mm. Uh, ja, je wilt eigenlijk maar zeggen van... iedereen kan dit allemaal wel proberen op een rijtje te krijgen... maar dan ben je nog steeds niet, niet de, de beste columnist van nee, Nederland. Nee, niet per se, nee. nee er <laughs> hoort ook een soort personal touch nog bij. Ja, ja. Ja. Um, jullie hebben heel veel van die columns gelezen, bestudeerd mm -hmm. ook. Um, nou, noem eens wat. wat wie, wie hanteert die regels nou goed? Het uh, nou, hangt er vanaf waar je naar kijkt, maar uh, wie wij bijvoorbeeld stilistisch heel goed vinden is Joep van het Hek. Uh, hij gebruikt heel veel drie slagen en herhaling, uh, veel ellipsen. Dat zijn grammaticaal uh, onvolledige zinnen waarmee je in het ritme van de tekst kan variëren. Daar is hij heel goed in en daar brengt hij vaart mee in zijn teksten. Uh, uh, rijm doet hij ook veel mee. Dus stilistisch vind ik Joep van het Hek heel erg goed. Um, kijk je weer naar nou wat anders. Bijvoorbeeld gebruik van hyperbolen. Dat is overdrijving. Dan mm -hmm. is Renske de Greef heel goed. Ik weet niet of je haar columns kent. Even denken. En als ja next schrijft, oh, een... ja, ja, ja, ja. zij schreef een paar dagen geleden bijvoorbeeld over ratten van 10 kilo. Dat is echt typisch zo'n ja, zo Renske de Greef overdrijving. Daar ja. is zij heel sterk in. Um, als je het hebt over schrijvers ook. Oog, dus kijken naar um, wat schrijf je nou op en wat niet. Uh, dan was Martin Bril daar heel goed in. Uh, uh, bijvoorbeeld. Ja, die, die eigenlijk het gewone leven beschreven. Je ja. kon een prachtige column schrijven over een, een, een, zak, uh, een plastic zak ergens heen Ja, die er ja waard, of precies. Zo. En wat hij heel goed kon was dan uh, niet letterlijk zeggen wat hij bedoelde... maar het gewoon laten zien. Show don't tell noemen we dat. Ja, ja. Daar was hij heel goed in. Je hebt ongetwijfeld ook voorbeelden gezien van mislukte columns. Um, nou, Mislukt zou ik niet willen zeggen. Maar wel uh, bijvoorbeeld uh, het tegenovergestelde van show don't tell. Tell don't show. Dus alleen maar laten zien. Uh, wij zijn echte familiemensen in een column. Ik noem maar wat. En dan niet uh, noemen waar dat uit blijkt. En daar dan wordt het gewoon niet erg interessanter van. Je kan beter de voorbeelden noemen. En het liefst uh, zo sappig mogelijk. En de lezer bij wijze van spreken laten concluderen: oh, dit is een familiemens. Precies. Dat is, dat is mooier dan te zeggen: ik ben een familiemens en dat vervolgens niet uh, ja. verder te onderbouwen. Dat vind ik de kunst. Ja. Als je columns leest in bladen, uh, wat er, je komt uh, heel BN-minnend uh, Nederland ongeveer tegen. <laughs> mm -hmm. uh, zijn dat ook goede columnisten? Uh, ja, ik, ik weet wat je bedoelt. Het is een heel populair standpunt hè, dat er veel te veel columnisten zijn in Nederland... Uh, die vanwege hun bekendheid worden gevraagd en niet vanwege hun schrijfvaardigheid. Um, de, de, ja, de kwaliteit, vind ik, loopt erg uiteen. En de, ja, tuurlijk zitten de BN'ers tussen die minder goed kunnen schrijven. En dat is ook niet zo gek, want schrijven is een vak. Ja, en column schrijven is ook een vak. Zullen we er eens een echte columnist bij halen? Ja, graag. Luc Koelman, uh, goedemiddag, Luc columnist bij onder meer De Metro. Hij is ook gastdocent columnschrijver op de School van Journalistiek en hij zit geregeld in ons mediaforum. Uh, Luc, je bent er, hè? Ja, ik ben er, ik ja, ben er. Ja, nee, oké, okay, ik, ik hoor geruis in ieder geval. Um, ja. Wie vind jij, behalve jezelf natuurlijk, een goede columnist? Um, nou, ik zelf ben wel een, een fan van uh, Nico Dijkstra, en dat vind ik een, een, een, een erg goede columnist. Maar ik denk sowieso wat wel of niet een goede columnist is, dat maakt uiteindelijk de lezer uit. En, wat ik heel vaak merk, dat is dat de laser een lezer een kolom heel goed vindt wanneer hij het eens is met de strikking van de kolom. <laughs> en een lezer vindt de kolom heel slecht wanneer hij het niet eens is met de, met de strikking van de kolom. Ik denk dat het heel kort gezegd daar vaak op neerkomt. In ieder geval sluit het overkomt van de lezer. En als columnist schrijf je het toch ook wel voor de lezer, volgens mij. Ja. Dat is toch uh, ja, maar, de eerste uh, aan wie je denkt. Een beetje columnist moet toch ook wel af en toe uh, wat reacties in zijn mailbox krijgen, want anders zou het toch ook weer niet goed zijn, lijkt me. Hè? Ja, nee, zeker. Ik heb eigenlijk een bekend gegeven dat, uh, dat je eigenlijk pas een goede columnist bent wanneer je hoofdredacteur een uh, drol krijgt toegestuurd in een uh, schoenendoos <lacht> En dat levert heel erg is over de column die je hebt geschreven. Maar laat ik, laat ik het zo zeggen, als je, je hoofdredacteur nooit ook maar enige reactie krijgt, dan, ja, dan weet hij eigenlijk van ik heb hier een slechte columnist in dienst. Ja, dat klopt. We hadden het even over die BN's, Luc. Um, ja, uh, sommigen zijn gewoon echt slecht als columnist natuurlijk, uh, maar dat is ook weer ja. niet zo heel verrassend, hè? Nee, dat is ja, de, de bekendste BN'er met een column, dat is toch wel Johan Kruijf. En we weten allemaal van Johan Kruijf dat de man zo'n beetje ja functioneel, functioneel analfabeet is en dat hij dus gewoon een ghostwriter heeft. En heel veel BN'ers met een column, die hebben een ghostwriter, die schrijft de column helemaal niet zelf. Die laat het gewoon met uh, iemand anders doen. Bijvoorbeeld Martin Gauss is daar wel een bekend uh, voorbeeld van. Echt waar? Ik heb ooit zijn, zijn ghostwriter gesproken, en dat was er weer een aantal jaren geleden. Maar die kreeg toen, ik dacht, 300 of 400 gulden voor een column. En Martin Gauss gaf die column dan weer de aan. Ik geloof dat het was de Telegraaf. Die kreeg er dan ja, 800 gulden voor. Dus ja, dat ben je en niet zelf. Dat had hij 400 gulden verdiend, die Martin Gauss. <laughs> ja, precies. Dat ja. eh, van hem. Ja, dat doe het hem was. Uh, Goed, je hebt al gezegd wie jij, uh, wie jij goed vindt. Nico Dijkshoorn. Hè? Uh, wat, is jouw eigen, wat, wat is jouw eigen beste column eigenlijk? Want je hebt nu net een verzameling uit hè, van, van jouw columns. Ja. Heb je gebundeld? Ja, ja, het, ja dat, dat vind ik heel moeilijk te zeggen. Het ligt er maar aan hoe je het hoe je het ziet, hè, wat, wat, wat een goede column is. Maar in ieder geval een column die mij heel veel eh, publiciteit heeft opgeleverd, dat was een kolom over Zette Duizenberg. Zij, zij was zo kwaad over die column die ik had geschreven, dat ik. Eh, dat ze twee rechtszaken met me heeft gevoerd. En uiteindelijk heb ik die gewonnen. en ja Dat is mij geen windeieren gelegd. Nee. Dus misschien moet ik dan maar vanuit mezelf zeggen dat dat dan de allerbeste column was. Dus een column waar veel uh, en heftig op gereageerd uh, wordt. Dat is niet per se, uh, zeg jij ook, uh, inderdaad de beste column misschien. Maar goed, dat is misschien ook wel weer uh, leuk. Uh, Anne, we halen jou er ook nog even bij. Mm -hmm. um, ja, um, Luc zegt eigenlijk ook, van, uh, geef columnisten een beetje de vrijheid vooral. Ja, nou, wij zijn nou ook zeker uh, uh, eveneens voor. Daar ben jij het helemaal mee eens. Ja. ja. Dat maar, is ook niet waar dit boekje over gaat. Het boekje gaat over. Uh, ...succesfactoren voor columns... ...maar niet voor uh, inperkende in regels... ...voor columns. Dat is wel... Uh, ...vind ik een duidelijk verschil. Ja. Want Luc, die vrijheid is echt belangrijk. Hè? Als je een hoofdredacteur hebt die elke, elke week weer... Uh, je ...op het kantoor laat komen en zegt van... ...ja, dit kon nu weer even niet of volgende keer iets meer... ...die richting op, dat, dat werkt niet, hè, denk ik. Nee, nee, dat kan niet. Het, het, het, kijk, de deal tussen een de hoofdredacteur en een columnist... ...is eigenlijk dat de hoofdredacteur zegt van... hier heb jij een stukje uit mijn uh, blad, een hoekje, ...en dan mag je schrijven... ...en doen en laten wat je wil... En pas wanneer het gepubliceerd is, dan pas gaan we kijken of je misschien te ver bent gegaan. En als je dan echt helemaal over de schreef bent gegaan met, met weet ik veel, het meest verwandelijke zaken die je hebt geschreven, dan kun je altijd nog de waarheid uit worden gestuurd. Maar het moet in principe altijd zo zijn dat je echt mag doen en laten wat je wil, en dat die hoofddirecteur er ook helemaal van afblijft. En pas na afloop wordt er uh, altijd niet afgerekend wanneer je te ver bent gegaan. Ja. Mm -hmm. uh, Anne, het is opmerkelijk, want volgens mij is dit wereldwijd het eerste boek dat over columns gaat, hè? Ja, is het niet, is het niet wonderlijk? Dat klopt. Volgens mij. Dat is toch gek, want er zijn. Nou, over de hele wereld heb je natuurlijk columns. Dus, dus hier zou eens denken, want iemand heeft daar wel eens vaker naar gekeken. Maar... Ja, nou ja, als je in taaladviesboeken gaat kijken of uh, gaat kijken wat er over geschreven is, dan uh, wordt uh, opvallend veel uh, herhaald men zichzelf. Dus er staat eigenlijk steeds, ja, er zijn geen regels. Of er zijn geen. Uh, kenmerken. Nee. En er zijn geen regels, daar ben ik het mee eens. Kijk, zodra je een column hebt gedefinieerd, bedenk, verschijnt er morgen een column die je definitie tegenspreekt. Want het blijft een vrij genre. In principe ja. mag ja. je alles. Maar toch zie ik heel veel columnisten hetzelfde doen en met dezelfde soort dingen succesvol zijn. Ja. Dus mag ik ook een vraag stellen aan Luc? Of ja. is dat ga ik nou over de scheef? Nou ja, het is jouw column. <laughs> maar uh, Luc, wat ik me afvroeg, want ik zag, jij geeft toch ook gastcolleges aan de Hogeschool van Utrecht? Ja, ja column schrijven? En, ja, maar, als er geen regels zijn, wat vertel je dan uh, aan studenten die dit willen leren? Want daar kwam dit boekje uiteindelijk vandaan. Wij, ja. wij hadden gewoon cursisten die vroegen, ja, maar hoe, wat moet ik dan doen? Hoe, hoe maak ik nou een betere column? Nou, ik denk die dingen die je hebt opgenoemd, hè, met de uh, show, de hotel, dat, uh -huh. dat soort zaken, dat zijn in wezen wel, uh, wel regels. La, nou, je moet het geen regels noemen, volgens mij. <laughs> je moet het noemen of, of handvaten die je kunt gebruiken. En als je die handvaten gebruikt in schrijfse kolom, dan, dan komt er gewoon een, een aardige kolom uit. Mm, maar yeah. het, het leuke is juist bij echt professionele columnisten: die zijn zo goed dat ze eigenlijk op al die regels met voeten kunnen treden yeah. en dan toch een goede kolom kunnen produceren. En, en ja, dat is iets wat je inderdaad niet kan leren. En nee. net, met andere, ik, net met een iets andere kijk naar de werkelijkheid kijken, ja, dat kun je precies ook bijna niet, uh, niet leren. En dat het niet. is ook en toe mensen een op een uh, coaching, column schrijven, en dan mm. ga ik er maar net om. Ja, of die twist die, die in de manier waarop ze naar de, naar de werkelijkheid kijken, of die in hun hoofd zit. En ja. Ja. Het, zit ja. het zit hem dus ook, het zit hem ook in het karakter van iemand dus, of, ja. die, of die een column kan schrijven of niet. Ja, volgens mij wel. En waar het ook heel erg aan ligt, dat is dat eigenlijk het allerbelangrijkste. Je moet er echt heel veel plezier in hebben in column mm -hmm. schrijven, want alleen dan kun je het lang volhouden. Want wat ik een beetje mis in het boekje, dat is bijvoorbeeld... Uh, iemand was Nico Dijk zo, nou, die, die is nou de bekendste commissie van Nederland. Die jongen die heeft tien jaar lang elke nacht op zijn zolderkaartje <laughs> heel erg zitten schrijven en zitten ploeteren. En hij werd nooit ontdekt. Maar dat heeft hij volgehouden omdat hij het leuk vond en omdat hij vond dat hij het moest doen. Dus de moet ook vond, wel staat in, erin, in, hoor. zijn. Hij staat er wel in hoor. Met een, voorbeeld, oh, okay. met een voorbeeld over uh, dat hij... Oh, er yeah. uh, was geloof ik een, een schooldirectrice in Amerika... en die was betrapt op het maken van porno. En Nico yeah. Dijkzhoorn's standpunt was inderdaad... Uh, dat hij dat juist wel schattig vond en lief. Dus oh. hij, ik vind, hij is wel sterk in... Uh, net even het weer anders zien. Ja, uh, yeah. Ben ik met Zeker. je eens. Ja, wat mij vooral dat is dat, uh, dat dat wat ik bedoel, dat is dat, dat heel veel mensen die willen graag inderdaad columnist worden. Maar heel veel mensen denken ook dat het heel makkelijk is even snel een ja. column schrijven. waar ik ook een boekje over hoe het moet en dan kan ik een, dan kan ik een column schrijven, maar ze werken het niet. Nee. Ik ook een boekje kopen over: hoe moet voetballen en dan kunnen wow. goede de in staan. Natuurlijk, dat, nee. dat is ook zo. Dat okay. maar, maar dat is na dit gesprek inderdaad wel duidelijk geworden dat, uh, ja, dat het moet ook iets. Moet in ieder geval van jezelf zijn. Je moet het leuk vinden. En dan zijn er een paar vuistregels waar je, waar je misschien naar zou kunnen kijken. Die staan allemaal in dat boekje van Anne Boerichter en Erik Tichler. Is dat die Erik Tichler van de Poplimmeriks? Vroeger? Eh? Ja, dat is hem. Ja, ja. ongelooflijk. <laughs> Ik zag die naam staan. Ik dacht, maar nou, dat is hem gewoon. <laughs> nou, goed, dat is weer een heel ander verhaal. Uh, vroeger in de avondspits, de Poplimmerik. Hij schreef mm -hmm. altijd heel veel. Uh, Anders, succes met je boek. En Luc bedankt. En en we zien je, je gauw ja. weer een keer hier in het Mediaforum. Oké. Okay, Hoi, bedankt. Het Radio Dagboek. Deze week met Robin Azen. En ik uh, doe deze week mee aan de KNTB Tennis Masters. Om de hectiek van het toptennis tegenwicht te bieden. heeft hij een appartement weg van alle drukte in België wel te verstaan. En ja, ook vanwege het gunstige financiële klimaat, maar daar hebben we het nu maar even niet over. Vaak is hij daar niet, trouwens. Uh, dus komen we aan in een sober ingericht appartement in Turnhout. Ik ben nu uh, bijna mijn appartement. We gaan even de lift nemen. En dan uh, in België. Nou, hier zit ik nu sinds drie jaar. En, uh, het bevalt me goed. Ik ben natuurlijk toch veel weg. En, uh, en, uh, en, en dan... Uh, dus je ziet geen kaarsen staan of uh, even... Uh, ja, gezellige dingetjes. Het is gewoon simpel. Uh, een kast, uh, daar staan mijn boeken in. Uh, tafel met vier stoelen die ik uh, ja, uh, pas een enkeling uh, misschien echt allemaal tegelijk heb gebruikt. Misschien een, een drie, vier keer. Je ziet uh, allemaal dvd's op de grond liggen. Daar heb ik dus niet eens een kast voor, want het zijn er zoveel. Dit zijn ze niet eens allemaal. Uh, ik kijk vooral ook heel veel series. Dus je ziet daar nu House, je ziet Numbers, 24... Uh, ik, ik kom hier graag en uh, ik heb natuurlijk best wel een hectisch leven. En als ik dan hier ben, dan, uh, dan kom ik daadwerkelijk ook tot rust. En uh, ik ben gewend om alleen te zijn, dus ik vind het ook absoluut niet erg om hier alleen te zijn. Uh, nou, mijn vriendin is er natuurlijk af en toe. Nou, en ik vermaak me wel. Uh, ja. want Ik moet even kijken, want heeft een tijdelijk heeft er een uh, vriend van mij hier ook uh, gewoond. Ik kook inderdaad uh, niet veel. Uh, als dan is het gewoon heel simpel... Uh, Um, ja, wat rijst, kip, uh, uh, zo'n chicken tonight-achtig uh, gebeuren. Want ja, ik... En bovendien uh, soms, uh, dan... zeker als ik hier naartoe rijd uh, en ik heb getraind. En ik heb bijvoorbeeld eens dus een keer in Almere getraind zoals gisteren. En ik rijd hier naartoe. Ja, dan ben ik hier pas om half acht s avonds. Dan heb ik al in de middag heb ik bijvoorbeeld een, uh, een lasagna gekocht die ik uh, uiteindelijk dan gewoon opwarm. En dat vind ik vaak ook het lekkerst. Uh, nou, ik ga. Ik, uh... Zoals misschien mensen op mijn Twitter of, uh, hebben gelezen, is helaas mijn telefoon kapot gegaan. En uh, die heb ik in een wc laten vallen, heel knullig. En nu uh, ben ik dus even van plan om uh, naar een winkel te gaan. Even kijken uh, hoe, duur het, uh, hoe duur ze zijn om een nieuwe telefoon te kopen. Natuurlijk af en toe denk je van, oh, nu was het wel leuk geweest om bij dat feest te zijn of daar naartoe. Maar dan kies je er toch voor om, um, om dat niet te doen. Omdat je ook weet van, ja, het is eigenlijk ook helemaal niet verstandig om dat te doen. Maar ja, ik ken niet anders dan, dan dit leven wat ik heb. Want ik reis al sinds mijn tiende, elfde. Uh, ja, ik vind dit gewoon leuk. En, en dan heb je dus nooit spijt. Of dan, dan vind je het wel eens jammer dat je misschien iets hebt gemist. Uh, maar dan is het bijvoorbeeld ook... Uh, nou, dit jaar was ik ook niet bij dat mijn vader 60, uh, 60 werd. Nou, en zo... Dat, dat soort dingen... Ja, dat, zijn wel, dat is wel jammer. Dit zijn de telefoons die ik eigenlijk niet moet hebben. Want ik moet toch... Uh... Het pingen of het WhatsApp hebben, dat scheelt zoveel tegenwoordig, zeker omdat ik in het buitenland natuurlijk veel doorbreng. Uh, ik heb uiteindelijk altijd nu al een Blackberry gehad, dus dat is wel op zich het simpelste om ook daar weer voor te kiezen. Maar ze hebben er maar één staan, dus dat is een vrij simpele keus. Maar ik weet dat deze telefoon sowieso al goedkoper is in andere winkels, dus dan kunnen we alweer weer gaan. Dat was Robin Haase, de tennisser, in zijn radiodagboek. Gemaakt door Maarten Bleumens. Terugluisteren kan op lunch.ncv.nl radiodagboek. Zometeen de stelling in stand.nl. Het is goed dat de Eerste Kamer het verbod op onverdoofde ritueel slachten tegenhoudt. En we zijn benieuwd naar u, eens of oneens. Allemaal na het nieuws. Hier is Raymond Serre. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Partij voor de Dieren heeft het vertrouwen opgezegd in staatssecretaris Bleker van Landbouw en Natuur. Volgens partijleider is zijn beleid slecht voor de natuur. De motie van wantrouwen gaat het overigens zeker niet halen. En de stuurgroep nieuw Tialf wil een nieuw schaatshal bouwen naast het voetbalstadion van Heerenveen. En dat kost 100 miljoen euro. Waarvan provincie en rijk ieder 40 miljoen moeten bijdragen. En de rest moet van bedrijven en sponsors komen. En dat waren de hoofdpunten. ANUW-verkeersinformatie. Er staan files op de A7 Groningen richting Heerenveen... bij Tijnje 2 kilometer. Dat heeft te maken met een spoedreparatie na een ongeluk. De A15 van Europoort naar Rotterdam... tussen Hoogvliet en Pernis 5 kilometer. Er daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Drie rijstroken zijn dicht, maar je kunt er nog wel langs. De N325 Bergendal-Nijmegen is in beide richtingen dicht bij Beek-Uppergen. Dat komt door een ernstig ongeluk. U wordt daar omgeleid. Dit is Radio 1, ncrv, stand.nl, Jurgen van den Berg. Het werd een gisteravond in de Eerste Kamer. De senatoren debatteerden lang over een verbod op het onbedwelmd ritueel slachten. Maar werden het er niet over eens en dus komt er geen verbod op die rituele slacht. Staatssecretaris van Landbouw Henk Bleker moet nu aan het werk om tot sluitende afspraken te komen. Met slachterijen en de Joodse en moslimgemeenschap. Allemaal in het belang van de dieren. Er moet echt wezenlijke veranderingen, wezenlijke verbeteringen eh, plaatsvinden bij dat rituele slachten. Eh, ik wil proberen om door een akkoord te komen, door een convenant te komen... met ja, de, de, de grote groepen van de moslim en de Joodse gemeenschap. Eh, maar daar moet echt ook een bereidheid zijn om veranderingen te accepteren. Dat was staatssecretaris Bleker. En ik praat erover door met Henk Jan Ormel, partijgenoot van Bleker... want Tweede Kamerlid voor het CDA. Dag meneer Ormel, goedemiddag. Goedemiddag meneer Van den Berg. Drie keuzes, hij, u kunt het klappen van de zweep intussen. Ja. Kort antwoord ja of nee, daar komen ze. Marianne Thieme moet nog heel veel leren. Nee. Met een verbod op de rituele slag tas je de fundamentele rechten van de mens aan. Ja. Ik snap heel goed dat Henk en Ingrid er helemaal niks meer van snappen nu. Nee. Dat snapt u niet, hè? Nee, nee, nee. nee. Nou, dan zal ik u straks nog een paar reacties voorlezen... Van, van mensen die het debat toch hebben geprobeerd te volgen. Van Henk en van Ingrid. Ja, ja. Ik, ik weet niet of ze allemaal Henk en Ingrid heten. Ja. Um, ik zeg even tegen de luisteraars ook... dat u kunt natuurlijk ook meepraten over onze stelling. Uh, die luidt dus, het is goed dat de Eerste Kamer... het verbod op onverdoofde ritueel slachten tegenhoudt. Um, als u het ermee eens bent, of mee oneens, sms dat vooral. naar 7070, dat kost wel 50 cent. U kunt ook gratis bellen, nummer 0800-1101. U kunt stemmen op onze website, www.standpunt.nl En als u twittert, doe het dan met hekje standpunt. Uh, meneer Ormel, die stelling ook even voor u en benieuwd naar uw eens of oneens. Het is goed dat de Eerste Kamer het verbod op onverdoofde ritueel slachten tegenhoudt. Ik heb destijds met mijn partij tegen deze wet gestemd. Dus ik ben blij dat nu de Eerste Kamer in meerderheid ook tegen deze wet gaat stemmen. Want volgende week wordt er pas gestemd. Ja. Waarom deugt het wetsvoorstel niet wat u betreft? Het wetsvoorstel deugt niet omdat er wezenlijke grondrechten van mensen worden aangetast. En dan kunnen wij wel denken van ja wat heeft een slagproces nou met godsdienst te maken. Maar voor joden en moslims is dit een heel wezenlijk onderdeel van hun godsdienst. Wij staan bekend als een tolerant land... waarin wij minderheden de ruimte geven. Als wij dat nu niet doen ten opzichte van joden en moslims... doen we dat morgen misschien niet meer... ten opzichte van seksueel anders geaarden... of andere groepen, andere minderheden in onze samenleving. En ja, daar, maak, daar maakte ik mij zorgen over. Het feit dat wij nu dit in stand houden... tekent dat wij denken aan de grondrechten. Tegelijkertijd is ook dierenwelzijn ja. verschrikkelijk belangrijk. En de staatssecretaris heeft gezegd... dat er een aantal wezenlijke verbeteringen moeten komen. Maar dat heb ik in het debat in de Tweede Kamer... ook al via een amendement op het wetsvoorstel, uh, heb ik dat voorgesteld. Dat heeft het toen niet gehaald. Dus ik ben blij dat dat nu alsnog doorgaat. Maar wat even, u zegt eigenlijk dat het plan waar Bleken nu mee komt... dat is gewoon uw plan. Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg dat uh, in, de eerste, in de Tweede Kamer tijdens het debat... Uh, heb ik namens de fractie voorgesteld... om uh, een aantal zaken te verbeteren rond uh, het ritueel slachten. Want dat er zaken verbeterd moeten worden, dat, dat vinden we allang. En ik heb toen voorgesteld een vergunning voor slachthuizen... dierenarts erbij, uh, opleiding van slachters. Uh, dieren moeten binnen 45 seconden echt het bewustzijn verloren hebben. En uh, de staatssecretaris was er gisteren nog niet echt helemaal duidelijk over... wat het convenant allemaal moet gaan inhouden. Maar ik roep de staatssecretaris op om in ieder geval de punten uit het CDA-amendement op te nemen ja. in het convenant. Ja, maar als ik het hoor, dan pronkt hij het toch een beetje met die hoeveel hoor. Om het maar eens in dierentermen te blijven. Nee, uh, nee, nee. Want uh, mijn amendement heeft het gewoon niet gehaald in de Tweede Kamer. Heeft het, uh, ik heb het jammerlijk verloren. Ja. Maar het feit dat uh, dat nu toch uh, aandacht is aan uh, dierenwelzijnsverbetering bij het ritueel slachten. Dat is ten eerste is dat te danken aan de door, het doorzettingsvermogen van Marianne Thieme, ja. Ja, eerder, dat is een Ere Toekomst. Dat mag ik net zeggen, dat vind ik toch sportief van u. want die, Dat was een beetje vervelend natuurlijk, die eerste uh, keuze. Maar u, u neemt het echt op voor Time. Uh, helemaal niet dat ze nog veel moet leren. Want u zegt, uh, als zij dit niet had gedaan... Dan, dan was het gewoon bij het oude gebleven. En dat was zeker niet goed. Ja, ik vond het uh, te ver gaan om een grondrecht uh, van wat ook in onze grondwet staat... om dat helemaal niet meer mogelijk te maken. Maar dat het aangescherpt wordt in het belang van dierenwelzijn, dat vind ik ook. Alleen, uh, ja, Marianne Thieme ging in haar wetsontwerp uh, wat ons betreft te ver. En uh, de uitkomst nu is dat het wetsontwerp het niet haalt... maar dat wel uh, dierenwelzijn verbeterd gaat ja. worden. Maar uh, dat is toch nog even opmerkelijk, hè? want u, u legt die link in de met eventuele andere grondrechten die dan op termijn misschien uh, voor minderheden zouden onder druk komen te staan, um, die, die, dat voorstel van Tieme is wel door de Tweede Kamer gekomen. 116 stemmen voor um, hebben die Tweede Kamerleden dan zitten slapen behalve de CDA-fractie? Nee, dat zeg ik absoluut niet. Uh, er is een uh, afweging gemaakt. En het uh, politieke primaat ligt in de Tweede Kamer. En uh, ik ben zo eerlijk om toe te geven... dat we het gewoon in de Tweede Kamer verloren hebben. Maar de Eerste Kamer dient om de wetten... die door de Tweede Kamer zijn aangenomen... om die te toetsen of dat echt wel grondwettelijk kan... of het echt wel zuiver is. Een, een, ja, een soort tweede toets. En uh, daar is deze wet uh, niet doorheen gekomen. En dan zeg ik gelukkig omdat ik ook in de Tweede Kamer tegen die wet was. Nou, maar het is natuurlijk gek dat partijen als VVD en PvdA... die in eerste instantie voor dat uh, voorstel hebben gestemd... Uh, nu ineens uh, uh, 180 graden omdraaien. Nou, de Eerste Kamerfractie staat uh, onafhankelijk van de Tweede Kamerfractie. Dus die maken een eigen afweging. Het kan bij een andere wet ook gebeuren dat de CDA, Eerste Kamerfractie, tegen een voorstel ja. stemt waar wij de Tweede Kamer voor hebben gestemd. Nou goed, u hebt ook ongetwijfeld die hele discussie, toen die hele discussie speelde. Uh, ook gezien dat binnen de PvdA uh, met name ook men toch ineens achter het oor ging krabben. Ja, we hebben nu ergens voorgestemd. En onze achterban vindt dit helemaal niet zo'n goed idee. Ja, maar Daar krijg je mee kijk, mee te maken. Er, er zit geen politieke winst in... voor welke partij dan ook... als je in de ene kamer voor en in de andere kamer tegenstemt. Want er wordt altijd uh, wel weer tegen je gebruikt. Ja. Wat er gebeurd is, is dat er een eigenstandige afweging gemaakt is... door senatoren, op een zuivere manier... En uh, dat heeft tot, tot een andere conclusie geleid dan in de Tweede Kamer. Ik zei dat er straks even over of het, of het nog te begrijpen is voor iedereen. Hè? Een reactie die ik u even voor wil lezen. Als simpele burger zegt iemand hier begrijp ik er helemaal niks meer van. We kiezen een volksvertegenwoordiging om wetten te maken. Maar het blijkt dat daarna iedereen gaat dwarslichten. De ene keer uh, de Eerste Kamer die naar mijn smaak iets te graag de camera's op zich gericht ziet. En dan weer de Raad van State en dan weer de Europese Unie. We hebben uh, een uh, ingewikkelde democratie... waarin het politieke primaat voor nationale wetgeving bij de Tweede Kamer ligt... maar waarbij altijd de Eerste Kamer als een soort second check dient... En dat is nu ook gebeurd. Uh, ook de Eerste Kamer wordt gekozen, zij het indirect... via de provinciale verkiezingen. En wat dat betreft is er dus geen sprake van uh, dat we maar wat doen. Dit is juist een teken van uh, zorgvuldigheid. En dat zou ik ook zeggen als de uitkomst in de Eerste Kamer... mij onwelgevallig zou zijn geweest. Ja, tuurlijk, dat snap ik. Uh, nog even, want u hebt dat net ook in het nieuws gehoord. Uh, de Partij voor de Dieren heeft nu een motie van wantrouwen ingediend tegen Bleken. Dat gaat overigens wel over een ander onderwerp. Dat gaat eigenlijk ja. over een hele natuurbeleid... Ja. Maar denkt u toch niet dat dat een beetje ook nog in het achterhoofd met gisteren is gebeurd? Ik was uh, gisteren op de publieke tribune van de Eerste Kamer tot midden in de nacht... En uh, ik zag daar uh, Thieme en Bleker naast elkaar zitten. Ik heb trouwens bijzonder veel respect voor mevrouw Thieme... die uh, hoogzwanger is en die daar tot midden in de nacht... Uh, voortdurend uh, aanvallen moest pareren. En uh, Bleker die viel haar regelmatig bij en die kwam haar tegemoet. Dus uh, deze motie van wantrouw heeft niets te maken... met wat gisteren is gebeurd in de Eerste Kamer. Nee. Laten we nog even inzoomen op, dat, uh, op hoe, het, hoe dat convenante... dan eventueel uit zou moeten zien. Hè? Want uh, daarvoor moeten dus Joods en Moslims slim uh, organisaties... Uh, ja, in ieder geval bij betrokken worden. Wie, hoe staan die daar tegenover, denkt u? Ik denk dat uh, organisaties die uh, voelen... dat er wat meer puntjes op de i gezet moeten worden... dat aan de ene kant niet leuk vinden. Aan de andere kant zullen ze ook moeten begrijpen... dat de Nederlandse samenleving dat van hen verlangt. Er is geen absolute vrijheid van godsdienst. Wij mogen wel ook andere belangen goed in het oog houden. En dierenwelzijn is een uitermate belangrijk belang... voor de Nederlandse samenleving. Ik vind het heel goed dat we daar aandacht aan besteden. En dat er dus naar een tussenoplossing wordt gezocht... is denk ik zowel voor de minderheden die het betreft... als voor het dier uiteindelijk winst. Nou, maar goed, u, u hebt ook die hele discussie meegekregen... toen dit allemaal speelde. En ik had niet het idee dat dat nou heel, heel dicht bij elkaar kwam uiteindelijk... Dus laten we zeggen wat Team uiteindelijk wil en, en wat de betrokkenen wilden. Toen ik uh, werkte aan mijn uh, amendement, wat het dus niet heeft gehaald in de Tweede Kamer... heb ik ook nadrukkelijk contact gezocht met uh, de moslimorganisaties en uh, Joodse organisaties. En zij konden zich vinden in de beperkingen die ik uh, in mijn amendement aangaf... en waarvan ik dus hoop dat dat ook weer in het convenant naar voren komt. Uh, omdat uiteindelijk hun grondrecht blijft bestaan. En het wordt wel, uh, ze moeten wel voldoen aan voorwaarden. Dat begrijpen ze ook, daar is begrip voor. Wow. Nee, maar goed, ik herinner me ook nog die hele discussie... toen over allerlei wetenschappelijke rapporten. Ja. En de een zei van, ja, dat staat daar wel, maar dat klopt helemaal niet. En er, weet je, je, je, komt, je komt weer in, in, die hele, uh, in dat hele scherm. Ja, ja, weet u... Uh... Als je een dier doodmaakt, dan tas je ze welzijn aan. Zeker als het een gezond dier is. En ook bij de manier waarop wij uh, gewend zijn om dieren te slachten... gaan zaken mis. Er worden in Nederland 500 miljoen dieren geslacht per jaar. Waarvan 5, uh, 3 miljoen uh, op rituele wijze. Dus onverdoofd. Uh, maar van die 500 miljoen gaat het bij ongeveer... 1% van de gevallen gaat er iets niet goed. Dat gebeurt in ieder proces. Nou, dat betreft al 5 miljoen dieren. Dat zijn dus meer dieren dan het hele rituele slachten waar we nu over praten. Waarbij ik niet zeg dat het geen belangrijk onderwerp is. We moeten erover praten. We moeten zorgen hebben voor het dierenwelzijn. Maar tegelijkertijd moeten we ook de grondrechten van mensen respecteren. Ja, want om even een aftrap te geven voor die discussie die ongetwijfeld toch weer gaat ontstaan. Uh, iemand hier zegt, ik ben het oneens met de stelling. Deskundigen hebben vastgesteld dat dieren minuten lang nodeloos lijden door onverdovenslachten. In een beschaving heeft men ook respect voor het dier... ...en dus moet men nodeloos lijden tegengaan. Het is te belachelijk voor woorden dat middeleeuwse rituelen... ...nog mogen doorgaan voor enkele godsdienstwaanzinnigen. zijn de woorden van deze meneer of mevrouw. Ja, nou ja, ik, dat is ferme taal. Uh, ik, ik wil niet spreken over godsdienstwaanzinnigen. Uh, we hebben in deze samenleving vol minderheden... hebben we gewoon verschillende meningen en een verschillend gedachtegoed. En toch moeten we met elkaar samenleven. En dan moeten we ook een beetje tolerant zijn naar elkaar toe. Dat is juist een kenmerk wat Nederland ook kenmerkt... dat we een tolerante samenleving zijn. Daarnaast moeten we respect hebben voor dieren. Uh, ik zeg dus dat uh, dieren binnen 45 seconden hun bewustzijn moeten hebben verloren. Nou, het mooiste is natuurlijk als ze meteen hun bewustzijn verliezen. Uh, het allersnelste is als je een dier uh, onthoofd. Dat werd vroeger ook gewoon op de boerderij gedaan. De uh -huh. kip werd de kop afgehakt. Dat is het snelste. En ook de wijze waarop wij dieren slachten. Uh, het, hele, het is niet alleen het doodmaken op zich, maar ook de gang naar het slachthuis, het wachten uh, in het slachthuis. Mm -hmm. uh, daar overal moeten we voortdurend kijken... waar kunnen we processen verbeteren. Dat geldt niet alleen bij ritueel slachten. Dat geldt ook bij de gewone manier van slachten. Ja, en u hebt er vertrouwen in dat dat inderdaad in het kader van dat convenant dat bleken nu moet gaan opstellen, uh, allemaal uh, goed gaat komen. Uh, we gaan kijken wat onze luisteraars vinden. Ik kom zomaar in graag bij u terug om de reacties door te nemen. De stelling staat al de hele ochtend op onze site. Daar hebben nu ruim 1500 mensen op gereageerd. Bijna 1600 zie je. Het is goed dat de Eerste Kamer het verbod op onverdolven ritueel slachten tegenhoudt. Eens 46 procent, oneens 54 .nl, goedemiddag. Goedemiddag, u spreekt met Wassink. Uh, ik ben het oneens met, uh, met de stelling. Want, uh, <coughs> en ik heb daar de volgende redenen voor. Uh, ik denk dat het uh, eerder uh, te maken heeft met de, uh, uh, met de macht... en de st lees stemmacht van de, uh, de moslimgroepering in ons land. Uh, en dat is misschien wel in mede in verband met de komende uh, ver, vervroegde, mogelijk komende vervroegde verkiezingen. U verklaart dat, uh, u verklaart het zeg maar op die manier, omdat dat bepaalde partijen eerst voor waren voor het voorstel en nu ineens tegen. Precies, nu zijn ze tegen. En er is natuurlijk vanuit bepaalde groeperingen is er een hele hoop uh, spektakel gemaakt, want als ze het hier niet, uh, niet uh, uh, mogen, dan halen ze het vlees wel, mm -hmm. uh, ritueel geslacht het vlees wel uit het buitenland. En ik denk ook dat als het alleen om de Joden zou gaan, dat is, dat is een relatief heel kleine groep... dat dan uh, het wetsvoorstel het wel gehaald zou hebben. Uh, mijn, u, u denkt mijn, dat, dit, mijn... uh, dat de moslims hier bevoordeeld worden? Ja, dat denk ik ja, zeker. Ja, okay. en ik denk dat de men heel erg bang is... Ja, ja, ja, ik zeg wel, ik had haast gezegd scheiterig, maar het zijn gewoon draaikonten die, dat is dus veel linkse partijen. En vooral ook het CDA, ik snap daar eigenlijk helemaal niks van. Maar... Nou ja, het CDA was steeds al tegen en de, de VVD bleek ook ineens tegen te zijn, in de Eerste Kamer tenminste. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik ben met Lelystad. Dag. Hallo. Nou, ik ben niet eens met de vorige spreker. Ik ben in ieder geval uh, wel voor het uh, ritueel slachten. Uh, het heeft uh, absoluut niks met verkiezingen te maken. Wat ik uh, vanmorgen gehoord heb op het nieuws is dat ze in de Eerste Kamer goed alles uh, hebben onderzocht. En uh, nou ja goed, uh, toen het bekend werd dat ze dat uh, wouden gaan uh, in principe afschaffen, is er heel veel beroering ontstaan in de moslimgemeenschap. Ja. En als je gaat kijken in Nederland voor je uh, de grondrechten van uh, de vrijheden en dergelijke. Uh, is het absoluut, het heeft niet alleen dus met offerfeest te maken en dergelijk... maar het heeft ook mee, uh, de naambenoeming en dergelijk van bepaalde personen. Ja. Dus uh, ja. ja, je kan het niet zo 1, 2, 3, uh, zeg maar zomaar maken uh -huh. afspraken... Zo, omdat er verkiezingen komen, dat nee, ben ik niet nee. mee. Nee, dat is duidelijk, maar nog even één ding, hè? want er wordt nu gezegd... er we moeten moet een convenant komen, hè? dus er worden afspraken gemaakt met alle organisaties ook... want zoals het was, mag het ook niet blijven, dus er moeten wel dingen veranderen. Denk je dat daar wel uh, de handen voor op elkaar komen, in, in, in, in, in dit in geval in de moslimgemeenschap? Absoluut, ik ben zelf ook van uh, moslim afkomst en uh, ik ben ook voor de dierenwelzijn. zijn. En in de islam staat ook heel veel duidelijk over de dieren en de mensen en vrouwen ja. en weet ik wat allemaal. De, de, de, soms mensen roepen zomaar wat. Ja. Als je gaat okay. kijken wat er letterlijk erin staat, dus voor iedereen eigenlijk in principe hoeft niet te lijden. Dus ook de maar. dieren niet en maar. ook de transport naar slachthuizen wat net genoemd was. Maar dat is gewoon de staat ervoor om dat goed in principe de inspecteur nou. goed erop uit te voeren. Maar, maar goed, in de, pra in de praktijk gebeurt het niet altijd goed. Dat is natuurlijk ook, ook zo en daar moet dus wat aan gedaan worden. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik spreek met Jan. Jan. Ik, eens, uh, ik, uh, ik ben op te uh, tegen de stelling. Ja. En ik vind het eigenlijk het ergste, vind ik, dat die God van ons erbij gehaald wordt. Van godsdienstvrijheid. En dan zou ik aan die meneer die aan de andere kant van de lijn is willen vragen... Van die christenen die in Turkije vermoord zijn, pas geleden nog. En die kerken die in brand en vermoord worden. Mm. Eh, en, dat, en dat telt ook voor de joden hoor. Want die... Uh, ja. is, is, een, is een ander onderwerp is gesteerd, natuurlijk. Ik wil alleen nog even vragen, vindt die meneer dat ook godsdienstvrijheid? Ja. Want als hij dat vindt, dan moet hij daar maar niks over zeggen. Dan moet hij dat maar gewoon goed vinden. Ja. Nou, ik denk niet dat hij dat vindt, maar dat, dat ja. laat hem zo meteen zelf even zeggen. Stam.nl, goedemiddag. Ja. Goedemiddag, Baarda Rotterdam. Ik ben blij dat het uh, verbod op ritueel slachten uh, weer van de baan is. Want het is toch een van de meest diervriendelijke methodes uh, van oudsher. Het mes moet vlijmscherp zijn en geheel puntgaaf. Het dier mag het mes zelf niet zien. Het gebeurt bij de Joden althans onder toezicht, onder rabinaal toezicht. En een mevrouw van de Christenunie heeft eens dus een keer zo'n slachting bijgewoond in Amsterdam. En die heeft uh, gezegd nadien dat het zo zorgvuldig ging dat ze er diep van onder de indruk kwam. Ja. Natuurlijk is het heel goed dat Bleker kijkt of er ook misstanden zijn die verbeterd kunnen worden. Dat spreekt vanzelf. Ja, maar u bent, het, u bent het op zich eens aan, dat dat. Het plan wat de Partij voor de Dieren had dat, dat nu uh, eigenlijk ja, dat klinkt heel raar de nek is omgedraaid in dit geval. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag met Schipper. Dag meneer Schipper. Ik ben uh, tegen de stelling en omdat waarom? een, een uh, geciviliseerd volk dat schiet, geen dieren meer af voor de fun. En uh, we moeten ook een uh, dieren op die manier dus uh, afmaken. Want ze worden tenslotte dus toch ook gewoon afgemaakt. Dat, uh, dat is een beetje waar. Ja, maar wacht even, maar, ik, ik snap het nu. U bent tegen de stelling. Ja. Uh, dus. Uh, u, u bent eigenlijk gewoon voor dat ritueel slachten. Dat moet dan gewoon zo blijven. Nee, nee, sorry. Dan heb ik het verkeerd. Okay. Uh, ja, zeg maar. Ik dacht gewoon. Ik, dacht nee, ik, ik ben dus uh, tegen het rituele slachten, sorry. Ja, nee, ik snap het. Dat, dat maar. En in, in het, uh, <coughs> het. Men gaat uh, ook een beetje voorbij waar dat uh, ritueel slachten vandaan is gekomen. Uh, onder andere, <coughs> uh, in het ver verleden, uh, was dat op die manier de, de beste manier. Maar we leven in een uh, nieuwe wereld met nieuwe mogelijkheden. Dus we kunnen dat veel humaner doen. Ja, ja. Oké, okay, uh, dank u wel voor het bellen. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. met uh, Tom Speel. Dag Tom. Hey, Jurgen. Ik ben, uh, ik ben zelf 19 jaar slager. Ja. En uh, ik heb van het begin aan een beetje dat slacht al uh, meegemaakt. Nou, vroeger deden ze dat met een schietmasker en dan sneden ze de keel door. Ja, en, ja Tegenwoordig met de wel slachten, dat heeft ook natuurlijk een reden. En die uitleg mist ik een beetje in de argumentering. Uh, door het uh, beest door te snijden, als hij in leven is, is het hart gezond en bloedt het, uh, uh, het, het beest dus gelijk helemaal leeg. Ja. Waardoor de houdbaarheid van het vlees gewoon verbetert. Ja, ja dat is, laten we zeggen, dat is ook een technische kant van het verhaal. Dus waarom je op er die zit, manier. Ja, dus ja, zeker. Een, voor, vooral in islamitische landen is koeling een groot probleem. En de bloed er heeft toch een hoop bacteriën. Ja. in zich. Maar goed, ik bedoel, hier in Nederland zou dat dus geen reden hoeven te zijn. Want we hebben hier gewoon koelkasten en alles. Dus ik dus, bedoel, dus, nee, dat, dat ben ik wel een beetje eens. Maar uh, als je nou kijkt. Ik heb dus uh, in de slagerij gewerkt, waar ik dus ook aan uh, islamitische slagers heb geleverd. Ja. Die konden dus aan de kwaliteit van het vlees zien, als er bloedpropjes in, uh, in het vlees zaten, dat het in ieder geval niet goed geslacht is. Ja. Het is wel zo dat uh, de, hout, de, de, de, de lengte van houdbaarheid dus shit niet verkomt, verminderd. Ja, Ik snap het. Nog even terug naar onze stelling, hè? want ben, je nou, ben jij voor of tegen? Moet er, moet er een verbod komen of niet? Nee, ja, ik had begrepen dat als ik eens was met de stelling, dat ik dan tegen het verbod ben. <laughs> ja, het maar het bent... valt wel niet helemaal Het is soms een beetje ingewikkeld. Het is goed dat de Eerste Kamer het verbod op onverdoverd ritueel slachten tegenhoudt. Dus... Oh, nee, nee, nee daar ben ik absoluut uh, tegen. Ja. Uh, ik denk dat er ook belangrijke zaken zijn ja. om, uh, om aanwezig ja. te zijn. Dankjewel voor het bellen. We doen er nog snel eentje. Stamper.nl, goedemiddag. Hallo met wie? Hallo. We staan weer lekker te galmen met z'n tweeën. Ah, hallo. Ja, hallo. Ja, u spreekt met Ruig, okay. Gerard Ruijgok uit Delft. Ja. Ik ben het absoluut on oneens dat er ritueel geslacht wordt. Want, en dat ze dat nou op godsdienst, godsdienst gaan werpen, vind ik bespottelijk. Want in de islam was het zo dat uh, mensen, de, mensen die steden, worden de handen af afgehakt. Vrouwen die overspel plegen of verkracht worden, die worden gestenigd. En u zegt dat doen we hier ook niet? Pre nee. Precies. Ja, dat, dat gebeurt toch wel? Oh. Nou. En bovendien, vroeger was het zo dat als je niet precies deed wat de paus van Rome zei, dan moest ja. je, dan ben je op de brandstapel gesproken ja, meten. Ja. Allemaal dingen dat ze zeggen, het was een godsdienst. Ik snap uw punt. Ik Ik snap uw punt. Dank u wel voor het bellen, want we moeten even snel terug naar Herk Jan Ormel, die heeft meegeluisterd Tweede Kamerlid voor het CDA. Laten we met dat laatste beginnen, want er was ook al eerder een meneer die daarover belde. Ja. Uh, die zegt, ja, godsdienstvrijheid kan dat dan uh, een, een reden zijn om in dit geval het dierenwelzijn aan te tasten? Godsdienstvrijheid is niet absoluut. En uh, wij zijn bijvoorbeeld ook voor een uh, boerkaverbod en handen afhakken en vrouwen op brandstapels, dat kan natuurlijk absoluut niet. Maar uh, dit is voor sommige godsdiensten iets wat zij heel essentieel vinden. En dan moet je dus een afweging maken van hoe ernstig wordt het dierenwelzijn aangetast en hoe ernstig is het dat dat grondrecht wordt aangetast. En in die afweging maken politieke partijen verschillende afwegingen. Het CDA heeft gezegd dierenwelzijn is belangrijk. We moeten het aanscherpen, het ritueel slachten, vergunningen, eh, dierenartsen bij, enzovoort. Maar dat grondrecht vinden we toch ook belangrijk. Nou, daar zijn wij consequent in geweest. Meneer Wassink zei dat we draaikond waren. Nou, eh, dat zijn wij niet. Nee. Eh, andere partijen. Hebben ja. daar een verschillende afweging in gemaakt. Ik ga niet zo ver om ze draaikom te noemen. Gewoon die afweging, dat is nou eenmaal zo in de democratie. We moeten keuzes maken als politiek. Wat ik ook nog wou zeggen, um, de stelling roept verwarring op. Ja. Als u zegt dat um, als stelling dat het goed is dat de wet wordt tegengehouden. Als je het daarmee eens bent, dan ben je het uh, dus mee eens dat het ritueel slachten in stand blijft. Ja. Daar was wat verwarring over. Ja, nee, dat klopt. Dat heb ik ook gemerkt. Uh, werkende ja. weg, om maar eens ja. even een mooie term van uw oude partijleider te gebruiken. Uh, nee, dat is, dat is inderdaad de verwarring. Want, uh, bedoel, als je tegen die wet bent, dan ben je misschien nog wel voor allerlei uh, nieuwe regelingen, waar ja. dus bleken nu mee bezig gaat. En dat geldt voor u ook. Ja, en, en meneer Baarda, die, die uit Rotterdam, die zei van, het is juist een van de meest diervriendelijke methoden. Uh, ik ben zelf ook bij uh, alle vormen van slacht geweest. En wat opvalt bij ritueelslachten, is dat het dier veel individueler benaderd wordt dan bij de, manier, de gangbare manier ja, van slachten. Ja. En uh, het blijft altijd een dier doodmaken. Ja, ja. En dat blijft altijd verschrikkelijk. We gaan wachten op de, de, de maatregelen die er gaan komen. Dank voor nu, Henk-Jan Ormel, Tweede Kamerlid voor het CDA. De percentage is niet zo heel veel veranderd. 54 om 46, 46 procent eens. U kunt helemaal blijven reageren op die stelling op onze site. Nu naar Elsbeth voor de onderwerpen van Dit is de Dag. Ja, we gaan het hebben natuurlijk over de gebeurtenissen gisteren in Luik met Mark Eekhout van de standaard, die werd er gisteren naartoe gestuurd. had erg veel moeite om de stad te bereiken. En vertelt even over het gesprek wat hij had met de advocaat van de dader. Die is natuurlijk overleden, maar wat voor jongen was het? Daar horen we zo meer over. Dat dus en nog veel meer zometeen na tweeën. Dit is de dag. Ik wens u een prettige woensdag. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. En zeer veel.